naar een eigen programma te gaan. Wij hebben drie programma's vanochtend. We hebben de Kids, dat zijn de allerkleinste, van nul tot en met drie jaar. Zij mogen met Hilde, Marieke en Annelotte hier in het zaaltje achterin de kerk uh, uh, gaan spelen. Even kijken, is Hilde er eigenlijk? Oké, okay, goed zo. Nou, weten de kinderen in elk geval waar ze terecht kunnen. Heel goed, fijn. We hebben dan de kids, Margreet en Anna, die zijn daar de leiding en dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met groep 4. En de kanjers, zit je in groep 5, 6, 7 of 8, dan hoor je bij de kanjers en dan mag je mee met Esther Vos. Nou, als de kinderen dan nu naar hun eigen programma gaan, wachten wij tot het even een beetje rustiger wordt en dan pakken we het op en dan gaan we nog twee liederen zingen. I'm Voor we in de Bijbel gaan lezen, gaan we in het volgende lied eh, vragen of dat wat we gaan lezen ook echt mag binnenkomen. We werken ons hart, o oh God. Laat ons zien, laat ons Christen zien, laat uw glorie. tijd om de Bijbel te openen en een stuk te lezen uit Gods woord. We lezen eigenlijk een aantal stukken. We lezen eerst iets uit het, uit het Nieuwe Testament. Dat is het moment nou, dat Jezus op aarde is geweest. Hij is ook uh, opgestaan uit de dood en uh, al ten hemel gevaren. En dan wachten zijn leerlingen, de discipelen, die wachten op de komst van de Heilige Geest. Daar lezen we zo meteen eerst twee stukken over uit Handelingen 2. En daarna lezen we nou, een stuk... Uh, in de geschiedenis misschien een paar honderd jaar daarvoor, uit Zacharia, En um, dat is een, een profeet die een visioen krijgt. En, um, en nou ja, een gedeelte zullen we dan daar ook lezen. En, en Jan-Peter zal dan tijdens zijn uh, preek daar uh, nou ja, een aantal verbanden leggen. Maar we lezen eerst handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En daarna vers 43 tot 47. En u kunt meelezen op het scherm. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Dat was de komst van de Heilige Geest. En als we dan lezen wat zeg maar, het werk van de Heilige Geest deed in de eerste gemeente. De, de, de gemeente die ontstond vanaf dat moment. Dan, uh, dan lezen we dat in vers 43 tot 47 het volgende. De, de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De heer breide hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. En dan lezen we Zacharia, dat is een heel ander stuk bijbeltekst. We lezen vers 1 tot en met vers 14. De engel die bij mij, dat is Zachariah, sprak, kwam terug en wekte mij, zoals je iemand wekt, uit een diepe slaap. Wat zie je? vroeg de engel. En ik antwoordde, ik zie een lampenstandaard die helemaal van goud is. Met een schaal erop en op die schaal zijn zeven lampen bevestigd. Zeven lampen met elk zeven tuitjes. Daarnaast staan twee olijfbomen, één rechts en één links van de schaal. Wat betekent dat, mijn heer? Weet je niet wat dat betekent? Vroeg de engel die met mij sprak en ik antwoordde, nee heer. Toen zei hij, luister, dit zegt de heer over Serubabel. Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de heer van de hemelse machten, maar met de hulp van mijn geest. Voor Serubabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte. Onder luid gejuich zal hij de gevelsteen aandragen. Daarna richtte de Heer zich tot mij met de verzekering, Babel zal deze tempel eigenhandig voltooien zoals hij hem eigenhandig heeft gegrondvest. Dan zullen jullie inzien dat de Heer van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft. Ook al hadden jullie in het begin geen vertrouwen in het werk, de ogen van de Heer zullen met welgevallen rusten op de gevelsteen gegraveerde steen in de handen van Siru Die zeven lampen zijn de ogen van de Heer die over de hele aarde rondgaan. Vervolgens vroeg ik aan de engel, en die twee olijfbomen, links en rechts van de lampenstandaard, wat betekenen die? En ik voegde eraan toe, wat betekenen die twee olijftakken waaruit door twee gouden buisjes de gouden olie vloeit? Weet je dat niet? vroeg hij. Nee, Heer, antwoordde ik. En hij zei, dat zijn de twee gezalfden die naast de Heer van de hele aarde staan. Tot zover, Gods Woord. Goedemorgen. En dan heb ik nog een andere vertaling, een klein stukje. Zag hier eens vier uit de. Ja, ik moet aan. En het woord des Heren kwam tot mij. De handen van Zerebaben hebben het huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dat is een herhaling. U zult het weten dat de Heer, daar gaat, dat mij gezonden heeft. En waar het mij vooral om gaat, is in die andere vertaling staat dit: Want wie veracht de dag der kleine dingen? Dat is vertaald als wie wacht een klein begin. Maar dit is meer terug naar het Hebreeuws. Wie veracht de kleine dingen? En wat ik graag vanmorgen met jullie wil doen, is in dat thema, helemaal leven in het nu. Enorme boost van heilige geest. En de dag van kleine dingen combineren. Een uitdaging. Want de vraag is denk ik een vraag. Als je ons nou eerlijk antwoord geeft. Wie, ja, je weet wel dat je dat niet moet ja. geven. Want zit je er weer naast. Maar wie veracht de dag der kleine dingen? Niet? Of, of zeg je, ja, wat bedoel je er eigenlijk mee? Dat, hè? Ik zou me een reactie voor kunnen stellen. ja. Ik moet die dag natuurlijk niet verachten, want anders zou uh, dat niet zo vragend gesteld worden. Maar eigenlijk, jongens, kom op, geef mij maar pinksteren, toch? Wow, kracht, windvlaag, mensenenthousiast, ongelooflijk bewegingstart. Geef mij maar grote momenten, toch? Zelfs een hunkering met pinksteren. Waarom is dat nu weg? Waarom is dit zo Zo klein. Kunnen we ooit, komen we ooit weer op die oude roet, op dat radicaal helemaal door hem gegrepen zijn en volop gaan wonderen, spreken in tongen. Is dat niet waar je veel, meneer, naar verlangt dan een dag van kleine dingen? Die Lucifer. we strijken hem aan, dat. Maar het is wel de vraag of die Lucifer ook... Doorbrand. Of stopt hij halverwege. Bijna gegarandeerd het geval als je hem rechtop houdt. Hij moet naar beneden, want de warmte, moet het volgende hout warm maken om door tot ontbranding te komen. Dan stellen we de vraag, denk aan ons, herken jij, herken ik, die dat waar we naar verlangen... Dat zit er niet in. Dus Al 57 jaar is dat voor mij zeg maar, niet zo met wonderen en teken het geval geworden. Maar, maar brandt, het, brandt het door bij mij? Is die, is, die flank, is die vlam in alle dagen aanwezig? Ik denk dat het visioen, en dat is wel even andere koek... Ik denk dat het visioen ons kan helpen. Want in die dagen van Babel was het een vrij hopeloze situatie. waarin de heer toch zegt van... doe nou niet achterlijk over dat kleine. Maar ik ga wel iets groots maken. Die spanning zit ook in dat visioen. En in de tijd van toen. De, de tempelbouw, is ongeveer 500 jaar voor Christus. Even grofweg. 500 jaar voor Christus. hè? Dus in een volstrekt andere tijd. Ze zijn weer terug in hun eigen land. Probeer de boel op te bouwen. Lukt. Deels. Maar de muren liggen er nog desastreus bij en de tempelbouw, jongens, het schiet niet op. De passie van Serubabel, waarmee hij naartoe was gekomen om nu eventjes die tempel toch neer te zetten. Het is echt tegenslag op tegenslag. Aardbeving, tegenstand, er is niet goede cement, er is altijd wel wat, het schiet gewoon niet op. Het, het, het, het. Afgezien van het feit dat het nog een achterklein fundamentje is. Die vorige tempel was groot. Dit stelt in die zin ook nog eens een keer weer. Het is dus een kwart of zo, nog minder. En, en dan denken wij, ja, boeien, er staat geen tempel. Dat zal ik zo verder uitbouwen. En wat verandert in Mijdrecht als, als dit gebouw niet is? Dat zal ik zo verder uitbouwen. Maar, maar neem me van mij aan dat er dan ongelooflijk belang was, dat die tempel er wel stond. En dat ongelooflijke belang, God woont op dit moment, kun je het beste zo zeggen, God woont op dit moment gewoon niet meer in onze buurt, in ons midden. Hij is weggegaan, hij komt niet meer terug, hij, is niet meer, hij, hij woont niet bij ons. Het is eenzaam hier. Ik ben alleen. Waar is de geest? Waar is kracht? En dan krijgt Zacharia dit visioen. Dat het plaatje maar zien. We hebben nodig. Dit visioen. Mooi. Kandelaar in het midden. Links en rechts bomen. Het de de, de, zijn olijfbomen. En je weet waardoor lampenolie... Waar, je weet waardoor die vuurtjes blijven branden. Dat is door die olie die uit die olijfbomen komt. Die olijfbomen vullen dat bassin. En van dat bassin stroomt het weer naar die zeven lampen. En die zeven lampen branden allemaal. Verlichten de tempel. En... Dat is het beeld. Ja, mooi, denken we dan. <laughs> en uh, nu? We hebben een beetje dezelfde. Ik moest wel lachen, moet ik zeggen. Toen ik de eerste keer dit verhaal doorlas... hebben wij niet een beetje dezelfde reactie als Zachariah. Dat de engel anders vraagt... Uh, en dat wij vragen... Wat betekent dit, heer? En dat de engel terug ons terugvraagt van... Snap je dat dan niet? Nee, nee, dat snap ik eerlijk gezegd. Een beetje komische vragen, ik snap er helemaal niks van. Toch? Voor Zachariah zit er wel net iets anders. Die was dichterbij dit dan toen. Want als Zachariah die kandelaar in het midden herkent, begint zijn hart sneller te kloppen. Hij is priester. Dit is al honderden jaren niet meer het geval dat die kandelaar die in de tempel staat brandt. Dit is fantastisch. En weer kun je zeggen: ja, dat is een soort beroepsdeformatie. Leuk voor jou, priester, als die kandelaar brandt in de tempel. Maar wat heeft dat met mijrecht te maken? En dat is voor Zacharia en voor alle profeten is dat één samenvattend beeld. En dan moeten we wat. Tijd, onszelf gunnen, om daarin te groeien. Als Zacharia die gouden kandelaars die daar in het, midden, in het midden, met die olijfbomen, met het toevloeiende olie en met die brandende kandela, dan is dat voor Zachariah Dit, de priesterdienst is weer hersteld, de tempel is weer oké, okay, want dat is het gebouw hier omheen. Dat betekent, God woont weer bij ons. En dat betekent voor Zachariah iets totaal anders voor ons. Voor ons is dat, oh leuk voor jou persoonlijk. Dat is helemaal voor Zachariah niet het geval. Als God weer hier in de tempel woont, dan roept dat bij Zacharia direct de associatie op. Dan gaat het dus economisch ook beter. Dan de werk gaat de werkeloosheidscijfer naar beneden. Dan is het misdaadcijfer, dat, dat komt uit het plaatje voor hem in zijn ziel... dan is het misdaadcijfer ook een stuk lager. Dan kun je s'avonds veilig op pad. Is er niks aan de hand. En dan kan je zoon, dan kan je dochter, dan kun jij best weer een baan vinden. Dan is het leven gewoon in Meidrecht een stuk beter. Dat is het symbool van God weer tussen zijn mensen... Als Zacharië dit plaatje ziet, dan gaat dit nog verder dan alleen maar voor Meidrecht en jouw salarisverhoging en jouw veiligheid. Dan zit daar in dit plaatje die gedachte die bij ons opkomt als wij horen dat de bootvluchtelingen halverwege de Middellandse Zee stoppen. Niet omdat ze tegengehouden worden, maar omdat ze een sms'je krijgen. Kom maar terug. In het land waar jij vandaag bent gevlucht is veiligheid. Is vrijheid, is eten genoeg, zijn delfstoffen genoeg. We hebben een goede regering. Het is hier weer goed wonen in Liberia, in Ghana, in Nigeria. Daar waar jij vandaan geeft. Kom terug. Je hoeft ons geen geld te sturen vanuit Europa. Wij hebben zat. Kom terug. Dit is het eindplaatje wat Zacharia ziet. God wonend bij, bij zijn volk. Denk maar aan, aan Jezus Christus die zei, ik ben het licht van de wereld. En die tegen de discipelen zegt, maar, maar, maar jullie zijn uiteindelijk het licht van de wereld. En dat is niet maar een beetje licht om de boel helder te maken. Dat betekent dat het weldadig, veilig, goed, heerlijk leven is op deze aarde. Toch heeft Zacharia een vraag. Bij dit plaatje. Het is namelijk het werk van priesters om die lamp constant te blijven vullen. Symbool, zodat God constant in het land blijft, zodat hier constant een goede leven is rondom Hem. Ben je priester? Wat heb je nog te doen? Dat blijft Zacharië zich afvragen. Dus wat betekent dit dan? Nou, dat betekent in eerste instantie, dat is ook het antwoord, misschien kunnen we even die teksten weer bijpakken. Dat betekent in eerste instantie, dat eh, als hij die vraag stelt, weet je niet wat dat betekent? Vers 6, en dan zegt de heer over Zerubabel, luister, dit zegt de heer over Zerubabel, niet door eigen kracht. Of macht zal hij slagen, zegt de Heer van de hemelse machten, maar met de hulp van mijn geest. Wonderlijk. Dit hele plaatje, wat zo mooi is, wat vertelt hoe het zou moeten zijn op deze aarde en hoe het dus ook weer wordt op deze aarde, wordt niet door kracht en niet door macht, niet door politiek geweld, die door militair ingrijpen of grote economische veranderingen, maar wordt veranderd door mijn geest Serubabel. Serubabel, gegarandeerd, er staat niet in één keer ktoem, een tempel. Jij bouwt die tempel vanaf het begin, maar je mag hem ook voleindigen. Het zal weer helemaal goed komen met die standaard daar in het midden en met de tempel daaromheen en dan ben jij Serubabel de man die het weer aan kan pakken. Echt het gaat lukken. Het is geen project hopeloos. Het is niet van laat het er maar bij zitten. Want dit krijgen we nooit voor elkaar. Dit gaat wel gebeuren. En ik krijg het. Ik doe het. Door jou. Zitten we bij Pinksteren? Niet omdat Siri Babels een zo'n krachtpatser is. Niet omdat Petrus of Paulus zo'n geweldige. Waardoor weer veel wonderen gebeuren. Niet omdat jij. Een van de sterkste gelovigen bent in Meidrecht of waar je ook maar woont. Maar door mijn geest komt het echt tot stand. Ik garandeer het je. We zijn op weg. Ik ben op weg met jou naar dat nieuwe mooie koninkrijk. Dat is eigenlijk ook, wat dat betreft past dit plaatje. Mag ik weer naar het plaatje kijken. Dat is leuker dan de uh, tekst. Eigenlijk is dit plaatje ook... Volop pinksteren. Want met pinksteren staat het er nog niet. Is er niet in één keer al goed, maar met pinksteren wordt een begin gemaakt. Want het is precies hetzelfde plaatje als met die kandelaar. Die kan daar niet doen denken aan Jezus als licht der wereld. En hoe is dat dan licht der wereld? Hij zegt zelfs, dat zei ik daar straks al. Ik ben het licht der wereld, maar jullie, maar jullie zijn het licht der wereld. En hoe is dat dan? Door voeten te wassen. Door kleine dingen te doen. Door, door elkaar te dienen. Niet door kracht. Als je naar Jezus kijkt. Wat door kracht. Wat door geweld. Het ongelooflijke koninkrijk. De ongelooflijke tempelbouw van Serubabel. Wat je nooit tot stand denkt te kunnen krijgen. Dat komt er wel. één. en hoe komt het dan? Het komt door. door mensen. Het komt niet door fantastische, geweldige, dappere kerels. Het komt niet door helden. Maar het komt door de kracht van de heilige geest. Kijk hoe die enorme vlam van Pinksteren doorbrandt. Zijn er bijzondere tekenen? Absoluut. Maar ook, en dan moeten we eigenlijk even weer schakelen naar die andere tekst, Jokelien. Dan, maar er zijn ook genoeg voorbeelden in dat Pinksterfeest dat het over kleine dingen gaat. Bijvoorbeeld vers 43 wonderen. Dat is groot. Die het geloof aan elkaar bleven bij elkaar. Dat is heel klein. Bij elkaar blijven. Hadden alles gemeenschappelijk. Is ook heel klein. Verkochten al hun bezittingen. Dat is groot. Verdeelden de opbrengst van iedereen iets nodig hadden. Kunnen we weer klein maken. Hè? Dat is dat is gewoon mensen wat geven die wat nodig hebben. Wie heeft dat er nodig en wanneer dan? Dat is klein hè. En elke dag kwamen ze trouw. Elke dag is klein. Is nu. Je kunt niet in de volgende dag zijn. Je kunt niet... Elke dag is gewoon nu. Eensgezind is ook klein. Want eensgezind zijn uit zich in elkaar aankijken, in elkaar toeknikken, in, in samen die dingen doen waar je voor eens bent. Als je het niet eens bent. Toch elkaar uitzekenen. Eensgezind. Dat is klein. Ze samen in de tempel. Is heel klein. Is gewoon één plek. Je kunt maar één plek innemen in die tempel. Braken het brood bij elkaar. Hé. Hey. Is heel simpel. Ik denk dat de avondmaal inderdaad bedoeld is. Braken het brood bij elkaar. Gewoon huis. Hele simpele beweging. Heel erg. In het nu. Dat is dus wat Pinksteren ons enerzijds voorhoudt, iets groots, iets fantastisch te komen. Maar het is ook gewoon broodbreken. Met een diepe betekenis. Dit is het lichaam van Christus, wat voor jou verbroken is. Tot een complete verzoening van al je zonden. Tot een compleet herstel van jou, van je vrienden, van deze wereld. Ze braken het brood, het gaat nog verder... gebruikten hun maaltijden, moet je eens kijken... gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Dat gaat kennelijk samen. Eenvoud, hoe klein is dat? Hoe gewoon, hoe niet overdrijven, hoe ver van gebakken lucht. En toch vreugde. Hoe is vreugde opgebouwd uit elkaar blij houden? Niet alleen maar blij gevoel van binnen... Maar blijven lachen en elkaar bemoedigen. Hoe is vreugde opgebouwd aan een samenstel van, van kleine dingen? Pinkster is dus de kracht aanwe krachtige aanwezigheid van Jezus Christus als koning met zijn gezellen. Het is de aanwezigheid van Jezus Christus als koning met zijn gezellen. En tegelijk zijn doorgaand herstel van deze hele wereld door, jawel... Door kleine dingen, door een aaneenschakeling van momenten van het nu. Waarin we niet terug en niet vooruit kunnen, alleen maar in het nu leven. Heel klein, de dag van kleine dingen. Niet door kracht of geweld, maar gewoon door jou. Blijft de vraag die ik te vroeg aan de orde gestelde, mag ik het plaatje weer zien. Blijf de vraag die ik te vroeg aan de orde stelde, is er nog een plaats voor jou? Want immers, als die priesterdienst gewoon, als ik niet meer die lamp hoef te vullen, ja, waarvoor is nog een priester in dit verhaal nodig? God zal de regen wel geven, dus die olijfboom die blijft wel, uh, dat stroomt er naar beneden toe. Is het wel waar, zou je nu aan mij kunnen vragen, hoeveel, als dat toch door de kracht van de geest gebeurt, ja, uh, nou, laat het gebeuren. Wat, wat, wat moet ik er nog verder doen? Of iets dergelijks, ook Zachariah euh, zich afvroeg. Ik kan me dat voorstellen. Hij vraagt in elk geval, in vers 11, vervolgens vroeg ik aan die engelen. En dan vraagt hij specifiek, ja, laat het plaatje maar staan. want Dan kunnen we naar je plaatje kijken, ik, ik lees heel bijbelgetrouw voor. Vervolgens vroeg ik aan de engel, en die twee olijfbomen, links en rechts van de lampen staan dat. Wat, wat betekenen die? En, en ik voel er aan toe. En, en die twee olijftakken, waardoor die twee gouden buisjes de, de, de olie zo vloeit. Ik krijg weer uh, die vraag. Uh, weet, je, weet je dat dan niet? Zie je dat niet dan? Nee, nee. Ik, ik heb geen idee. Misschien durft hij het ook wel niet te zeggen als het al zijn idee is. En dan is het antwoord, en misschien moet ik het toch eventjes zwart op wit zien. Dan gaan we even snel schakelen. Dat is toch wat sterker dan, dan, dan, dan dat ik het voorlees. Dan is het antwoord en dan zegt de Heer... Weet je dat niet? Vers 13 vroeg hij. Nee, Heer, antwoordde ik. En hij zei, dat zijn de twee gezalden die naast de Heer van de hele aarde staan. Huh? Die twee olijfbomen. Ik zou denken, die twee olijfbomen, dat is vader... God de Vader en God de Heilige Geest. En in het midden staat Jezus. De Geest mag ook in het midden en dan is het Vader en Jezus. En door de Geest wordt dan alles. Ja, dat is een beetje een mooie uitleg, toch? En God zegt, nee, Jan-Peter, ik heb jou nodig. Bent, vriendin van de pianist is het antwoord, hè? twee gezalfden. En dan gaan we hele boeken schrijven over wie die twee gezalfden zijn. Nou, Waarschijnlijk zie je de Babel en Jozua, twee leiders van die dagen. Maar dat is niet zo het Als de twee gezalfden ervoor zorgen dat Gods aanwezigheid, dat zijn betere wereld tot stand komt en doorgaat, dan betekent dat uiteindelijk gewoon... Dat als Siri Babel en Jozef, of wie dat toen ook maar tegen die tijd waren, overleden zijn. Dat jij aan bod komt. En dat is dus volop pinksteren. De Heilige Geest blaast mensen aan, maar doet het 100% door jou en mij heen. Door fantastisch grote dingen? Nou, vaak niet. Maar vaak door gewoon. In de dag je ding te doen. Wij mogen met elkaar. En we zeggen misschien met Zerubabel. We zeggen misschien met Zagurie. Ja, maar dat is veel te groot. Dat krijgen we nooit voor elkaar. En zo'n tempo. Kijk toch eens hoe dat al in de afgelopen eeuwen mislukt is. Wij krijgen van de Heilige Geest dit plaatje voor onze ogen. In de dag van kleine dingen. In een vriendelijk gebaar. In een kopje koffie, buurman. Hoe dan ook. Maar door de dag van kleine dingen. Zoals er toen een golf van bemoediging doorging Om, voor Sirubaba. Wat denk je wat Siru gedaan heeft? Een beetje kijken naar die fundamenten en denken van... nou, ik ben wel benieuwd hoe het voor elkaar komt. Hij is gewoon zijn beroep weer gaan doen. Nog maar een keer een e-mailtje sturen of nog maar een keer weer bellen... tot die man eindelijk regeert. Die, ik moet hem echt te pakken hebben. Ah, nou heb ik hem. Wil je ervoor zorgen dat ik 20 kilo, een dag vol van kleine dingen, zorgde ervoor dat, mag het plaatje wel weer zien, dat, er, dat Gods liefde in deze wereld uitgestoot, gepakt en gezien kan worden. Pinksteren vertelt dat jij ingeschakeld bent. Je bent onderdeel van die olijfboom. Pinksteren vertelt dat je rustig voor het stoplicht kunt gaan staan en, in, en niet hoeft te denken vroom, vroom vroom vroom opschieten blijf maar in het nu want jij bent ingeschakeld jij weet niet wat het voor effect heeft op jou of op de ander als je je kleine ding doet geloof eens echt dat de geest je te pakken heeft ik heb ook die associatie van radicaal hmm, maar durf eens radicaal in het nu te beseffen dat Gods geest vol al jouw kleine dingen gebruikt om dat goede koninkrijk uit te bouwen. Jouw dagelijks leven bestaande uit kleine dingen is van groot gewicht. Laat de geest over je komen als je boodschappen doet. Voor het stoplicht staat. zwerfvuil opraapt als je ziek bent als je naar smacht om getroost te worden radicaal in het nu wil zeggen dat jouw ziekte jouw tranen door de heilige geest gebruikt worden om die wereld tot stand te brengen vertrouw radicaal op hem leef in dit Krachtige visioen. Schakel radicaal over op Gods geest... die grote wendingen en kleine dagelijkse dingen... die daardoor je wereld herschept. En ik zou zeggen, begin met te glimlachen om je eigen ongeloof. En je eigen onbegrip. Want het is veel te groot voor woorden. Het is veel te mooi voor woorden ook. Maar het is wel waar. Want wie veracht de dag de kleine dingen? Ik wel vaak, hier. Maar ik wil u zeggen, en dan kunnen we samen bidden... Nooit meer door die geest van Pinksteren. Nooit meer nu we inzien dat u herschept door ons en door ons. Onkruid steekt. Het groeit weer allemaal. Onkruid steekt altijd weer de kop op, hè? toch? Even de tuinen tuin onder ons. Gods geest veel meer. Meer dan onkruid. En hoe steekt Gods geest de kop op? Door jou heen. Bidden. Heer door mij? Ja, als ik sta te spreken vol vuur van u, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Maar als ik gewoon naar huis toe rijd, koffie drink, reinig ben, ben ik onderdeel van die olijfboom. Die er uiteindelijk voor zorgt dat het licht schijnt, dat uw vrede, uw shalom op deze aarde steeds meer een plek krijgt. Heer, als u het zegt, is het zo. Help ons om niet te vertrouwen op grote bewegingen, grote tekenen, grote verschijnselen. Maar opdat u zegt, niet door kracht, niet door geweld, mijn geest. Heer Jezus, dank u wel dat u uw geest in ons uitzendt en leer ons om erin te staan, radicaal in het nu, als mensen die door u gebruikt worden, door u ingeschakeld zijn. Bemoedigt u ons door het avondmaal. Wij willen straks weer de momenten ervan genieten als we toelopen naar brood. Horen, dit is mijn lichaam voor jou. Als we proeven hoe we het wegkouwen. U onderdeel van ons. Heer, alsjeblieft, Heilige Geest, help ons om in het nu te staan als wij de geuren van de wijn ruiken. En bedenken, dit is verbondenheid met het leven van Jezus Christus. Want bloed betekent leven. Verbondenheid met het leven van Christus, waardoor wij verzoening ontvangen. Waardoor we weer onze positie als olijfbomen volledig kunnen inademen. Help ons om in het nu uw geest te verstaan, daar te blijven en om zo brokje bij brokje te ontdekken hoe fantastisch u alles neerzet, ons gebruikt, ons verdriet niet wegduwt, maar inschakelt. En hoe we samen met u mogen werken aan uw toekomst, aan onze toekomst, aan de toekomst van deze aarde, aan de toekomst van mij terecht en u terecht. Heer, zegen ons als we samen het brood breken en uw maaltijd vieren. In uw naam, Heer Jezus. Amen. Met zijn kracht bekleden, wek ons tot leven en wakker ons aan. Zet ons in vuur en in vlam. graag nog samen met u bidden. En uh, de bidden voor nou, de week die voor ons ligt, maar ook voor het avondmaal, wat we zo meteen samen gaan vieren. Dan zal Jan-Peter dat zo meteen verder inleiden. En dan zal ik uh, ook aangeven hoe we dat gaan vieren. Maar eerst wil ik ze uh, samen met u bidden. En we zullen het gebed ook uh, eindigen met het Onze Vader. Dat zullen we uh, meebeamen. Dus dan uh, werd ook uitgenodigd om samen met mij dat, uh, het Onze Vader uh, hardop mee te bidden. Heer, dat is ons verlangen, heer, dat u uh, zo door ons werkt, zo bij ons bent, Heer, dat het vuur oplaait. Heer, geeft dat we samen, uh, zoals we dat net hebben gelezen of gehoord hebben, ook zoals Jan-Peter dat uitgelegd heeft, die olijfbomen mogen zijn en dat we voor die olie mogen zorgen, zodat het, uh, het vlammetje blijft branden. En, heer, we kijken soms zo heel erg uit naar grote dingen, naar... Uh, ...de explosie van een, uh, van een lucifer... ...zoals dat uh, zo heel fel kan ontbranden. Um, en daar zingen we dan ook van... ...of we luisteren net naar het lied, heren... ...dat we daar zo naar uit kunnen kijken... ...dat het vuur weer opgelaaid wordt. En, um, maar hier er moet ook altijd een klein vuurtje blijven branden. En um, daar willen we voor vragen. Wilt u daarvoor zorgen? En heer, geeft dat we daar... Um, ...ja, door ook um, gesterkt worden... Om ...in onze omgeving van betekenis te zijn. De mensen die u, ons, uh, die u op ons pad brengt... ...geeft dat die uh, ja, kunnen merken dat we graag naar ze omkijken... ...dat we er voor ze zijn, dat we aandacht voor ze hebben... ...dat we naar ze luisteren. Dat we met liefde zorgen ook voor onze kinderen. En dat we er misschien ook van kunnen genieten als vandaag moederdag is... ...en uh, een keer ja, wat meer voor moeders gezorgd wordt... ...geeft dat dat, dat uh, ja, een zegen mag hebben. Heer, we willen ook uh, denken aan uh, al die uh, ouders, aan al die vrouwen die misschien heel graag Moederdag hadden willen vieren, maar uh, ja, de kinderen ver weg zijn of misschien dat zij nooit kinderen hebben gekregen. Hier wilt u uh, hen troosten, wilt u hen uh, ja, een, uh, een plekje geven, hier uh, waar ze naartoe kunnen om uh, bij u te schuilen en, uh, en u te vinden. En Heer, we. Wil u ook uh, vragen, Heer, wilt u bij alle mensen zijn die eenzaam zijn? Heer, de mensen die uh, het zo nodig hebben om gezien te worden of uh, een plekje te vinden waar ze een verhaal kwijt kunnen of waar ze gewoon kunnen zijn. En heer, wil, wil u vragen, wilt u ze zien? Wilt u ze troosten? En Heer, uh, wilt u ons ook als ja, individuen, als groep mensen, wilt u ons ook steeds... Uh, barmhartig maken, geven dat we opmerkzaam zijn om die mensen ook te zien en uh, aan te spreken. Uh, en uh, geven, Heer, dat we op die manier van waarde kunnen zijn en onze omgeving kunnen omarmen. Heer, wilt u zo voor, uh, voor deze gemeente zijn, wilt u voor deze gemeente zorgen? Dat we uh, een gemeente mogen zijn, Heer, waar u ja, graag naar kijkt, Heer. Dat u hard opspringt als u ons ziet, omdat u, uh, omdat u van ons houdt. Dat u radicaal voor ons kiest. Wilt u, uh, wilt u dat uh, ja, echt in ons hart planten, die waarheid, Heer? En geeft dat we niet uh, aangevochten worden door gedachten die misschien ja, van, de, van de duivel komen. Hier, als er in ons hart gelegd wordt juist dat we niet van waarde zijn of dat we toch niet goed kunnen doen, Heer. En wilt u dan juist komen met uw geest en wilt u die onwaarheden wegnemen en wilt u ons uh, ja, echt in uw, in uw liefde. Uh, ...ja, vastzetten. En Heer, als we dan straks het avondmaal vieren... ...geef dan ook hier dat we mogen herinnerd worden... ...aan uw grote offer... ...aan dat wat u voor ons gedaan heeft. Heer, u gaf uw eigen zoon. En Heer Jezus, u stierf voor ons aan het kruis. Juist omdat u zoveel van ons hield. En we weten ook dat u daarmee alles goed gemaakt heeft. Heer, wat een ontzettend groot cadeau geschenk heeft u ons gegeven. Wilt u ons helpen... ...om ons... Um, ja, bereid te maken om dat aan te nemen. Heer. Dat we weten dat, we, dat het voor ons is. Dat we ook onze eigen moeite en onze eigen inspanningen opzij zetten. Dat we ons echt volledig willen overgeven aan u. En, um, en wilt u dan ja, geven dat dat uh, de kracht geeft voor de, de week die voor ons ligt. Voor, de, voor alles wat ons op, op ons pad komt. En hier zijn we er nog niet aan toe om de avondmaal te vieren of is het? Uh, nog iets waar we over na willen denken. Waar we uh, gewoon zo onze ideeën nog uh, bij, uh, voor moeten vormen. Heer, wilt u dan uh, ook die periode zegenen? En wilt, uh, wilt u ook dan tot ons spreken? Heer, we willen samen ook uh, met de woorden die u onszelf geleerd heeft uh, tot u komen. We bidden onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En u wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in de eeuwigheid. Amen. Jan-Peter, mag ik jou uitnodigen? Ja, ik denk dat weinig intro nog nodig is op uh, het, het, het avondmaal. Dat dat in uh, gebed en preek voldoende gekomen is. Je Heer is hier voor je. En geniet van dit moment dat je in gemeenschap, de gemeenschap met hem mag proeven. In brood en in wijn. Wat we gaan, wat we gaan doen is... Uh, uh... Jan-Peter heeft het brood gebroken. Er is wijn ingeschonken. Ik ga zo meteen hier staan met het brood. Je bent uitgenodigd om dan uh, uh, bij mij een stukje brood te, te nemen. Neem de tijd. Gedenk wat je wil gedenken. En uh, dan kun je daarna een slok wijn halen bij Jan-Peter. Het is het handigste als we van achteren uh, naar voren werken. Dus dat de eerste achterste rijen uh, komen om een stukje brood te halen. En dan uh, langzaam komt zo iedereen aan de beurt. Als we dan klaar zijn... Dan zal ik uh, uh, uh, jullie uitnodigen om uh, nog een lied samen te zingen. En dan sluiten we daarmee het avondmaal af. Ja, kom mij vierend met mij in het nu. Je verbondenheid met Jezus Christus. Geniet van je ledematen. Ja, kom maar, kom maar, kom maar. Geniet van je, terwijl je loopt, van je lichaam, je ademhaling. Lekker mindful avond, avondmaal vieren, zou ik zeggen. dan gaan we de team Ik zie allemaal hele mooie dingen. Wie durft hier te komen laten zien wat je hebt gemaakt? Wie durft het te komen laten zien? Kijk eens. Wat heb je gemaakt? Ik heb, een, ik heb hier um, een versje op zitten en met glitters versierd. En dat is volgens mij voor mama als ik het zo zie, hè? Vandaag wordt echt bijzonder, we maken het heel het speciaal omdat jij altijd klaarstaat, er bent voor allemaal. Wij danken God de Vader, want hij heeft jou gemaakt om naar ons om te kijken met een hele mooie taak. Dank je voor jouw liefde, deze dag kan niet meer stuk. Je krijgt van ons iets lekkers en wij wensen jou geluk. En er zitten allemaal hartjes in, snoephartjes. En we hebben hier ook een hartje. Kijk eens, jij, jij ook, jou ook laten zien? Kijk eens. Goed zo. Kijk eens, Tessa, jij ook? Oh, jij hebt ook. Oh, is nog een beetje nat. Ook okay, heel mooi versierd. Zullen we heel hard applaus geven voor kinderen? Ja. Je. Goed zo. Super. Nou, de moeders worden verwend en terecht. Hartstikke goed. Ik heb nog een paar uh, korte dingen om tegen u te zeggen. Uh, wil je nog napraten uh, over het avondmaal? Over de liefde die hier nog groter is dan de schuld die wij hebben gedaan? Of wil je gewoon elkaar weer even zien? Omdat je terug bent van vakantie, heb je gewoon genoeg om bij te praten. Pak zo meteen een kop koffie. Je bent uitgenodigd om nog even met ons uh, te blijven drinken. Uh, wat leuk is om te vertellen is dat wij elke week bloemen weggeven. Dat doen we graag naar mensen uit de gemeente de Venen die iets bijzonders hebben gedaan of iets hebben, bijzonders hebben meegemaakt. En deze week geven we ze aan Patrick Lelyveld. Patrick is al sinds 1999 uh, uh, betrokken als vrijwilliger bij de brandweer in Vinkeveen. En hij is daar onderscheiden, heeft de parel gekregen. En uh, nou ja, zeker ook omdat er bij ons in de, de Veenhardkerk ook al genoeg mensen uh, een bijdrage hebben bij verschillende brandweerkorpsen. Dan vinden we het ook gewoon leuk om zo'n... ...vrijwilliger even in het zonnetje te zetten... ...en hem te, ja, te bedanken ook voor zijn inzet... ...en te feliciteren met zijn onderscheiding. Hij krijgt de bloemen deze week. Ik wilde jullie nog attenderen op de introductiecursus. Aanstaande woensdag begint deze. 13 mei is dat, om 8 uur. We hebben al zeven aanmeldingen... ...dus het is al een hartstikke leuk groepje. Maar er kunnen meer mensen bij, dus wil jij weten... Wat de Veenhaardkerk nou precies voor kerk is. Wat doen ze, nou niet alleen op zondagochtend, maar ook op een doordeweekse dag. Waar staan ze voor? Uh, wat vinden ze belangrijk en uh, welk plekje is er voor jou? Kom dan vooral eens even kijken en uh, geef je aan, uh, op. Je kunt je even aanmelden bij Gerbrand. Die is er vandaag niet, dus uh, mocht je zijn gezicht niet kennen, kom dan vooral even naar mij toe. Of vind even je weg op de website, maar dan uh, kom je er vast. Tot slot, we gaan zo meteen collecteren. Dat doen we voor Pearls of Africa. Dat is een stichting in Oeganda Die is opgezet door Johanna en Remco Quints zwart En uh, zij zijn daar samen betrokken voor, uh, bij, een, bij een weeshuis. Maar met dat zij hun werk daar doen, in, uh, is er ook opgevallen dat ja, de lokale bevolking allerlei ja, hulp nodig heeft. En zij hebben dus een speciale stichting opgezet, Pearls of Africa. En met die stichting willen ze geld inzamelen om juist ook... Ja, in de omgeving van dat weeshuis, Gewoon een paar soms kleine hand- en spandiensten. Soms een kleine financiële steun. Maar in elk geval daar ook iets te betekenen. Wij gaan ze daarbij helpen. En de hele maand collecteren we voor ze. Als we daarmee klaar zijn. Zingen we samen nog het laatste lied. En dan sluiten we af met de zegen. We zingen nog één lied om de dienst af te sluiten. dat is uh, Wij zijn meer dan overwinnaars. Zullen we ervoor gaan staan? ZANG Olijfbomen, jullie zijn inderdaad meer dan overwinnaars. En net zoals een olijfboom geen idee heeft wat hij doet, hij doet gewoon zijn ding, toch? Weet hij veel. Weet je gezegend in het doen van jouw ding in het Rijk van de Heer. Dat is veel groter dan je die olijfboom denkt dan jij. De liefde van God. De genadige vriendelijkheid, niet alleen in het avondmaal, in de smaak in de mond. Van Jezus Christus is het voor jullie, hè? Allemaal. En de verbondenheid met zijn sterke Heilige Geest, door hij zelf zegt, niet door kracht, niet door geweld, maar door mij. Sterke Heilige Geest. Hij voor jou. Amen. Amen. Nou, amen.